8 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. VVD-politicus van Rij haalt uit naar justitie. Ede stopman trekt boetekleed aan. En Bouwer Vira wijst alle kritiek van de hand. VVD-politicus Jos van Rij heeft voor het eerst sinds hij wordt verdacht van corruptie een interview gegeven. In de Telegraaf heeft hij felle kritiek op het Openbaar Ministerie en zegt hij dat hij al bijvoorbeeld schuldig is bevonden. Verder zegt hij dat hij eigenlijk al is vermoord door justitie, maar dat hij tot zijn laatste snik zal doorvechten. Van Rij wil dat de Tweede Kamer een onderzoek instelt. De voormalige senator en ex-wethouder van Romond wordt verdacht van corruptie. Naar aanleiding van de affaire kwam het VVD-bestuur op het afgelopen congres met nieuwe integriteitsregels. Woningcorporaties zijn schuldig aan een reeks van ernstige incidenten in de afgelopen twintig jaar, en de corporaties die er niet aan meededen, kunnen het zich aantrekken dat ze zich er niet tegen hebben verzet. Dat zegt voorzitter Calon van Edes, de koepel van woningcorporaties, in een gesprek met de Volkskrant. Hij geeft toe dat er is gefraudeerd, dat bestuurders exorbitante salaris... hebben gekregen en dat commerciële projecten uit de hand zijn gelopen. Daarvoor biedt hij in de krant namens de corporaties zijn excuses aan. Edes voorzitter Calon zegt dat nog steeds de rest van de corporaties kan opdraaien voor de schade als andere sukkels fouten maken... zoals bij Vestia is gebeurd. De Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda verwerpt de Belgische kritiek... op de Viera, de oogsnelheidstrein tussen Nederland en België. De Belgische spoorwegen besloten gisteren te stoppen met de trein. Ansaldo Breda noemt het Belgische besluit verbijsterend en onverwacht. Het zou een belediging zijn voor de tientallen Nederlanders, Belgen en Italianen... die wekenlang hebben gewerkt om aan de verplichtingen te voldoen. Volgens de woordvoerder kan de NS in Nederland gewoon doorgaan... met de oogsnelheidstrein Viera. In het middenwesten van de Verenigde Staten is het gebied dat. anderhalve week geleden. werd getroffen door een tornado. opnieuw geteisterd door wervelstormen. Daarbij zijn zeker vijf mensen omgekomen. Een aantal automobilisten wordt nog vermist. Voertuigen zijn van de weg geblazen door een tornado. Een ziekenhuis meldt dat zeker veertien gewonden zijn binnengebracht. Drie van hen verkeren in kritieke toestand. Volgens de nieuwszender CNN. zitten 170.000 huishoudens in Oklahoma zonder stroom. Hoe groot de schade in het gebied is, moet nog worden vastgesteld. Justitie heeft een mobiele telefoon in beslag genomen... die Samir A. in zijn cel had, meldt de Telegraaf. Het is voor gevangenen verboden om een mobieltje in hun bezit te hebben. De telefoon werd ontdekt bij een zoekactie in de cel... van de tot negen jaar veroordeelde A. Het ging om een smartphone waarmee hij ook op internet kon. Samir A. zit in de Rotterdamse gevangenis De schie. Hij behoorde tot de Radicaal Islamitische Hofstadgroep. Hij werd in 2006 veroordeeld... voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. In Italië is voor het eerst het nieuwe MERS-virus opgedoken. Een 45-jarige man bleek na een reis naar Jordanië besmet. De man is in een ziekenhuis in quarantaine geplaatst. Hij maakt het naar omstandigheden goed. De patiënt was in Jordanië bij een zoon die ook ziek was. Wereldwijd zijn zo'n 39 gevallen bekend van MERS... en tot nu toe overleden 25 mensen aan de ziekte... die ernstige infecties aan de luchtwegen veroorzaakt. De zwarte komedie Borgman van Alex van Warmerdam is vanaf begin volgend jaar in de Verenigde Staten te zien. De rechten voor de film zijn verkocht aan de Amerikaanse distributeur Drafthouse Films. Borgman gaat over een zwerver die bij vreemde mensen in een filewijk thuis wordt opgenomen en de vreemde gebeurtenissen die daarna volgen. De film werd genomineerd voor een gouden palm bij het filmfestival van Cannes. In Limburg zijn eeuwenoude medailles bij het grof vuil beland, meldt de regionale zender L1. Het 400 jaar oude zilver was van een schutterij in kerkrade en lag in een kluis bij de Rabobank. Bij een opschoningsactie dacht een bankmedewerker dat het om carnavalsmedailles ging en hij gaf ze mee aan de reinigingsdienst. De schutterij heeft de Rabobank aansprakelijk gesteld. Het weer aan de kust is het mistig, het blijft verder droog. Later overal zon: 15 tot 17 graden vanmiddag. Morgen meer zon, minder wind. En pas na het weekend lopen de temperaturen langzaam op. Tijdelijk groots aanbod Fly Drives naar de mooiste provincies van Portugal. Alentejo. Boek snel op girasolvakanties.nl Dus boek op girasolvakanties.nl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 Hele goedemorgen. het is zaterdag 1 juni. Onrust in Turkije. Jos van Rij laat van zich horen. Minister Ivo Opstelten van Justitie gaat voor iets heel anders naar Limburg. Het weet iedereen dat het mijn beleid is om het drugstoerisme gewoon tegen te gaan. En dit half uur hoort u ook alles over een nieuwe populaire game Starcraft. Minister Ivo Opstelten van Justitie bezoekt vandaag Maastricht... om te praten over de toenemende drugsoverlast. Minister spreekt met alle acht Limburgse burgemeesters... die koffiejobs in de gemeente hebben. Veel koffiejobs verkopen sinds kort weer aan buitenlanders. Nadat de rechtbank besliste dat die alleen geweerd mogen worden... als daar hele duidelijke redenen voor zijn. Aan de eind de burgemeester van Heerle, Paul de Pla. Goedemorgen. Ja, uh, Maastricht kreeg onlangs uh, meer politiemensen... om de overlast rond de verkoop van softdrugs aan te pakken. Ja. Uw gemeente leverde daarvoor politiemensen in, uh, heb ik begrepen. Is het een oplossing waar u tevreden mee bent? Nee, absoluut niet. Uh... Kijk, de problemen in Zuid-Limburg... onveiligheid zijn dusdanig groot... ...dat het eigenlijk gewoon niet te begrijpen is... ...dat we eh, apart politie moeten eh, afstaan... ...voor iets wat eigenlijk, waarvan iedereen van tevoren wist. Eh, ...met dit beleid krijg je dit soort, eh, dit soort zaken. Dus eh, zeker als je ook nog eens een keer bekijkt... ...dat minister Opstelt in het verleden heeft gezegd... ...als er problemen ontstaan door de wietbos... Zal ik met extra agenten komen? Want Limburg mag daar niet dupe voor worden. Dus wij gaan er echt vanuit dat de minister opstelte met extra agenten komen. En extra agenten zijn geen sigaren uit eigen dozen, Dat zijn echt extra agenten die door opstelte geleverd moeten worden. Ja, en als opstelte daar niet mee komt vandaag, dan kan hij gewoon linea recta gewoon terug naar Den Haag. Nou, kijk, we willen natuurlijk ook de problemen laten zien. En we willen ook laten zien dat er echt waar het gaat over de aanpak van. Uh, Wiet, uh, Wiet uh, en de georganiseerde criminaliteit rond uh, soft drugs. Dat we in Zuid-Limburg echt stappen willen maken. Bijvoorbeeld door te reguleren op de achterdeur. Waardoor we eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de hele biedtelt uit handen van de criminelen kunnen houden. En ervoor kunnen zorgen dat dat op een goede, georganiseerde manier kan gebeuren. Waar de criminaliteit geen vat op kan krijgen. Ja. Hoe is het bij u trouwens in de gemeente? Want Maastricht was erg in de belangstelling. Of de coffeeshops die aan buitenlanders weer aan het verkopen waren. Gebeurt dat bij u in de gemeente ook? Dat gebeurt in de gemeente ook, maar de rechter is heel duidelijk geweest. Je mag alleen maar optreden als er sprake is van overlast. Die overlast... Uh, is er een moestig vuil geweest? Die overlast is er een hele niet. Dus wij gaan niet achter uh, in de vele uh, Duitse aanjagen die toevallig uh, 5 gram koopt. We willen de echte problemen aanpakken rond uh, sommige En de echte problemen zijn in de stad uh, als hele illegale herrenplantages. Vele honderden uh, ja, die eigenlijk, zou je kunnen zeggen, tikkende tijdbommen zijn uh, in buurten. Die moeten we aanpakken. Daar zit de georganiseerde criminaliteit ook achter. Dat is veel belangrijker om uh, slag te slaan uh, in de slag die we allemaal met elkaar willen slaan. Namelijk uh, een halt roepen aan een die een enorme vat heeft gekregen, grip heeft gekregen... Uh, op alles wat te maken heeft met wiet. Ja, dus het is gedogen, maar eigenlijk ook een beetje de bron aanpakken. Want ja, die illegale hennepplantages... die leveren natuurlijk weer aan die koffieshops. Ja. Ja, het is eigenlijk natuurlijk een heel raar systeem wat we bedacht hebben. Je mag wel wiet kopen, je mag wiet verkopen, maar hoe je, hoe je aan wiet bent gekomen uh, als verkoper is een verstrekt raadsel. Dan kijken we allemaal de andere kant uit. Nou, in zo'n systeem is het niet raar dat in die productie van wiet de georganiseerde criminaliteit een uh, slag heeft, heeft geslagen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen wat we willen is die shops, of je nou voor of tegen gebruik van softwaarts bent, met de shops uit de georganiseerde criminele, criminele handen uh, proberen te houden. En dat lukt alleen maar... Als als je die achterdeur als overheid reguleert, als je ervoor zorgt dat je als overheid erop toeziet dat de mensen die wiet mogen verkopen en die mensen die wiet kopen, dat je ook weet dat die wiet die daar gekocht en verkocht wordt, op een goede manier wordt uh, geproduceerd. En dan kun je tegelijkertijd ook nog de gezondheid op een goede manier aan de gaten houden. Maar dan moet je die wietelers ook eigenlijk op een of andere manier uh, of een vergunning of reguleren, maar daar moet je iets mee doen. Ja, wat je moet doen is in feite eigenlijk als overheid dus aangeven uh, dat je um, ja, ergens op plekken um, uh, gecontroleerd de wietelt uh, uh, organiseert. Dat kun je zelf doen of dat kun je laten doen, maar wel volledig gecontroleerd door de overheid. Controle op kwaliteit, controle. ...op het, uh, op het, op het niet-criminele karakter uh, van de wietdelers. Controle op het feit uh, dat er ook niet wordt uh, gesjoemeld... ...met uh, bijvoorbeeld de vermenging uh, van soft- en harddrugs. Uh, zorg dat je het, het karakter van, het, van de wiet, zeg maar... ...want er wordt ook steeds zwaardere uh, drugs... Uh, ...dat je dat in de gaten houdt. Uh, zet je op een gegeven op die manier ervoor zorgt... ...dat softdrugs echte softdrugs zijn... ...en dat iedereen uh, die dat wil... Ik ben er zelf geen voorstander van, maar iedereen die dat wil, dat weet dat het wel op een goede manier geproduceerd is, op een niet-criminele manier geproduceerd is, dat het op hmm. een goede manier verkocht is en, ja, en dat de schadelijke effecten beperkt zijn. Goed, dat gaat u allemaal inbrengen. Waar staat u eigenlijk, meneer De Plaat? Ja, ik sta eigenlijk kapper. <laughs> dus, <ja>, dat heel vroeg. <laughs> dus dus ik, ik, ik ben waarschijnlijk een beetje hol. Maar uh, kijk, als de minister langskomt, dan moet je natuurlijk altijd goed geknipt uitrekken. moet je goed gekapt uh, voor de dag komen, ja, ik begrijp het. Ja, natuurlijk. Het. Eh, nee, want anders, keek, op die manier moet je een beetje. Nee, dat was al lang gepland. Uh, maar wat belangrijk is, uh, is dat we het ook laten zien als Zuid-Limburgse gemeente, als Limburgse gemeente. dat we samen een front zijn. Dat we echt uh, de bron willen aanpakken. En daarom ben ik ook heel blij dat de initiatief rond de gereguleerde hier Helm teelt niet alleen een initiatief is van één burgemeester... maar van alle acht burgemeesters, dwars door de politieke partijen heen. Want en, ik doe het samen met uh, ja. de VVD-burgemeester uh, uit Venlo, meneer Scholten... en de CDA-burgemeester uit Roermond, de heer Krammer. En dat gaat u allemaal vertellen naar nou, meneer Opstelten. Uh, goed uh, ja. gekapt en wel. Ik dank u wel en uh, sterkte nog. <laughs> ja, dank u wel. We gaan van Heerle naar Amsterdam. Naar die uh, onbeschofte, roekeloze, asociale Amsterdamse taxichauffeurs. Het zijn wat kwalificaties, gemeenplaatsen die je wel eens hoort. Uh, Eén neemt onderweg liever de kortste route en de ander snijdt eens wat af. Het moet vanaf vandaag. Verleden tijd zijn. Echt waar, want het wordt helemaal anders in Amsterdam. Joris van der Kerkhoff, die is daar in Amsterdam bij het Centraal Station, een van de bekendere taxistandplaatsen. En Joris, jij hebt bij jou staan de man die altijd achterin de taxi stapt en die een ervaringsdeskundige is. Die, die staat daar, maar die staat op een podium. Oh. Uh, en dat podium, dat ziet er een beetje uit als uh, zo'n uh, podium na een sportwedstrijd, als daar mensen geïnterviewd worden. Dat podium daarachter staan, uh, staat een banner en daar staan alle namen op van alle... TTO's, alle taxibedrijven, die, waar taxichauffeurs nu bij, bij aangesloten, uh, moeten zijn. Um, daar staat hij uh, zijn verhaal te houden. En uh, Bert, ja, je kunt taxichauffeurs beter maken door te zeggen dat op een dag als vandaag het ook prachtig weer is. En daar begon de burgemeester mee. Dat het prachtig weer is en dat het een historische dag zal zijn. En dat we over een paar jaar ons zullen gaan herinneren. Een taxiprobleem. Hadden we dan ooit een taxiprobleem uh, uh, in Amsterdam? Bent u chauffeur meneer? Ik ben chauffeur ja. Een mooie groene das. Dank je. <laughs> Hoe lang rijdt u al? Nou twee jaar. Het is een, voor mij een, een bijbaan. Maar desalniettemin ben ik wel een chauffeur van deze mooie groene taxis. Ja daar horen ook die groene ballonnen bij. En jullie hebben met z'n allen bedacht om hier in een rijtje te gaan staan zodat jullie het meeste opvallen. Dat hebben wij inderdaad bedacht en vandaar dat wij ook mooie ballonnen hebben met mooie dames erbij zodat wij vandaag wat meer in de aandacht komen. En We hebben een nieuw systeem ingevoerd, wat vandaag ook wordt geïntroduceerd: de Zonetaxi. En dan betaal je per zone een beetje strippenkaart? Ja, dus binnen de ring is Amsterdam opgedeeld in vijf zones: Noord, Oost, West, Centrum en Zuid. En dan is het binnen iedere zone 7 euro, en als je er twee pakt, dan is het 14. Dus dat is als je bijvoorbeeld van Centraal naar stadionplein gaat is het 14 euro en als je het op de meter zou doen is het uh, voor mij uh, minimaal 20 dus dat is echt wel een uh, goede deal, een eerlijke prijs voor de klant. Hoe vertelt u nou op feestjes dat u taxichauffeur bent en dat dan iedereen met al die vreselijke verhalen komt over hoe verschrikkelijk jullie zijn? Dat zeg ik, ja maar ik niet. <laughs> en wat verandert er voor u vandaag? Uh, wat, moet er, uh, wat, wat is er anders voor u? Nou, uh, wat er anders is, is dat ik uh, mijn, uh, ik heb zo'n trembaanontheffing, die had ik. En uh, die had ik al. En die is nu verplicht. En uh, ik heb een ander pasje gekregen. En uh, dat moet je hebben om uh, mensen in Amsterdam op te kunnen pikken en af te kunnen zetten. Of vooral oppikken trouwens. Ja, met een pasje. Ik hoop niet dat je het onderweg kwijtraakt als je de mensen dan, uh, dan afzet. Uh, dat is dus vanaf vandaag. Mensen hebben ook een, een, een, een, een vergunning gekregen voor, voor drie jaar, tot, geldig tot 31 mei 2016. En er staan cijfers op de taxi, welk nummer ze dan zijn. Als dat erop staat, dan kunt u, en ze kunnen het pasje laten zien, kunt u gewoon uh, instappen. De burgemeester is inmiddels naast de reclameborden gaan staan. En een directeur van alle taxibedrijven voerde even het woord. Nou, applaus ballonnen omhoog. Het wordt anders. Dit is Tot half negen, het NOS Radio 1-journaal. In Istanbul heeft de Turkse politie gisteravond opnieuw traangas en waterkanonnen ingezet tegen duizenden demonstranten die woedend zijn over bouwplannen van premier Erdogan. Inmiddels hebben protesten zich ook uitgebreid naar andere steden zoals Ankara, Bodrum en Izmir. Ook in Ankara zetten de politie overigens traangas in. Joris Lagedijk is oud-Europarlementariër voor GroenLinks en woont tegenwoordig in Istanbul. Hij werkt daar als columnist voor twee Turkse kranten. Meneer Lagedijk, um, zijn we hier getuigen van het begin van een soort van Turkse lente? Nou, dat lijkt me een beetje uh, over de top. Maar uh, wat wel uh, gebeurt en wat je ziet gebeuren, is dat uh, de protest tegen die bouwplannen op dat plein. nu die dienen als een soort katalysator voor opgehoopt frustraties bij een hoop Turken over een hoop andere zaken ook. Het gaat uh, eigenlijk alleen, uh, helemaal niet meer alleen over het park. Het gaat ook over politieoptreden daartegen. Het gaat over het uh, autoritaire optreden van, uh, van de regering en van de Premierse algemeenheid. Dus bij veel woede. Maar goed, de heer Excellente zou sug, suggereren dat het regime of de regering op omvallen staat. En dat lijkt me nou niet helemaal correct. <zodgILEN> nou ja, goed, je ziet niet zo heel erg vaak van die, dit soort euh, protesten. Althans, niet van die hele spontane protesten. Want dit is toch een spontaan protest? Ja, en het is begonnen een paar dagen geleden eh, als protest tegen het kappen van bomen. In een, in een van de weinige parkjes die er nog zijn in, in centraal Istanbul. Als onderdeel van die bouwplannen voor dat hele plein. ...die waren al maanden omstreden en uh, met name dat park is nu een beetje het symbool geworden van die plannen. En daar waren een paar honderd mensen die dat wilden proberen tegen te houden. En je ziet dat uh, de Turkse politie er eigenlijk in geslaagd is door enorme hakhandels en tragas <coughs> en waterkanonnen op te treden... ...om, om zoveel mensen uh, daar naartoe te trekken die zeggen van kom op, zo kun je toch niet optreden nee. tegen zo'n zo, zo vreedzaam protest dat is helemaal uit de hand gelopen. Ja. Is dat uh, Taksimplein, hè, wat daar, daar weer vlakbij uh, ligt, is dat een beetje de dam of het, uh, het, het, het Maliveld van Istanbul? Ja, het is een beetje lastig. Het is qua, qua locatie meer de dam. Maar qua reputatie voor uh, demonstraties is het meer het Maliveld of, of het Museumplein. Daar wordt heel veel gedemonstreerd. Um, het is het centrale plein... Um, maar met name, eh, kijk, het, het hele plein wordt nu uh, verbouwd. En uh, nogmaals, er ligt een park waar veel mensen langskomen, doorkomen, uh, af en toe even gaan zitten om, om, om te rusten in wat toch een hectische metropool is. Ja, en dat wordt nu tegen de grond, of tenminste, dat zijn de plannen. Mm -hmm. en dat wordt nu tegen de grond gewerkt om er een nieuwe uh, uh, winkelcentrum neer te zetten. Ja, dat stappen veel mensen gewoon niet, dat dat nou moet. Dat er zonder veel inspraak, is dat besloten. En uh, dat is nu een beetje een symbool geworden van het uh, van het autoritaire optreden van de regering. Vandaag al die uh, protesten. Joos Lagendijk, ik dank u wel voor de toelichting. Jos Lagendijk was dat dus. Over de situatie nu in Turkije. Het is dertien minuten voor half negen. Commentaar bij een American voetbalwedstrijd. Of is het worstelen? Ja, wat was het eigenlijk nou? Het was een fragment van het commentaar bij een Starcraft-wedstrijd. Dat is een voorbeeld van een, iets heel nieuws. Een e-sport, zeg maar, wedstrijdverband Spelen van computerspellen. Kevin de Koning aan de lijn. Meneer de Koning, wat hoorden we? Um, we hoorden daar Teslas en Artosis. Twee van de bekendste Starcraft 2-commentatoren. Die uh, in Korea wedstrijdverslag deden van uh, de GSL-finale. Het grootste... Toernooi ter wereld. Grote vraag is natuurlijk, wat is Starcraft? Uh, Starcraft is, het, is vrij goed te vergelijken met schaken. Uh, alleen dan op uh, iets sneller. En uh, het is iets complexer nog dan schaak. Uh, je begint met hetzelfde aantal stukken. En de manier waarop je ze gebruikt, uh, daaruit kan je dan uh, winnen. Uh, verschillende zetten heb je eigenlijk ook. Alleen het grote verschil met schaak is dat je uh, ook een fysiek gedeelte hebt met Starcraft. Fysiek? Je moet uh, door middel van uh, je muis en je toetsenbord... moet je op vrij hoge snelheden, die kunnen oplopen tot 400 of 500 toetsaanslagen per minuut... moet je alle acties uitvoeren, terwijl bij schaken je gewoon stil zit. Nou, uh, alle acties uitvoeren. Betekent dat rook onder toetsenborden? Wat, uh, wat moet ik daar voor me zien? Nou, uh, Wat je voor je moet zien, is jongens die vrij uh, hard op een toetsenbord klikken... en uh, op hele hoge snelheid, wat ik dus zei... Uh, 400, 500 toetsaanslag per minuut, dat is uh, vrij normaal. Uh, Dan hoor ik di dit, dit, dit geluid, hoor ik Blablabla. gewoon zo een beetje heel snel, dat is het. Ja, uh, waarschijnlijk nog iets sneller, maar uh, <mailtraMC> dat is wel het idee. Ja, ja, ik heb het nog nooit gedaan. Zeg, vandaag is het Nederlands kampioenschap, daarom bellen we ook uh, met u. Uh, en u bent een van de beste spelers, kans hebben vandaag. Ja, ik uh, ben van de top drie in Nederland... Uh, de ene, de ene dag ben ik tweede, de andere dag ben ik eerste, de andere dag ben ik derde. Het verschilt heel veel bij Starcraft. Uh, en vandaag inderdaad het Nederlands kampioenschap. Ja, en er zijn niet maar vier spelers. Er, er doen heel veel mensen dit. Ja, uh, ik weet niet precies hoeveel in Nederland, maar over de wereld uh, hebben we toch over miljoenen die het spel spelen. Miljoenen mensen. Z zijn er dan ook Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen, dat soort zaken? Ja, uh, het zit niet zo goed in elkaar als bij voetbal. Uh, veel toernooien staan toch nog los van elkaar. Uh, je, ik heb over drie weken een toernooi in Zweden en een paar weken daarna nog een toernooi in Finland. Maar die twee staan dan wel weer los van elkaar en ook weer los van het Nederlands kampioenschap. Ja, en, en zijn er beroeps? Bent u bijvoorbeeld beroeps? Kunt u ervan leven? Ja, uh, in Starcraft zijn er best wel veel beroepsspelers. In Europa zijn er misschien 50 of 60, uh, Wat relatief dus best wel veel is voor computerspelletjes, ja, computerspelletje zogezegd. Uh, ik zelf ook, dus uh, ja, ik, ik kan er mijn brood mee... Uh, verdienen. En hoe bereid je je voor? Hoe heeft u zich voorbereid op vandaag? Nou, veel spelen. Gewoon, <laughs> Gewoon veel spelen. Ja, veel spelen. Een beetje uh, tegenstanders bestuderen hoe ze graag, uh, ja, wat hun strategieën normaal gesproken zijn. En uh, dan hopen we voor het beste. Ja, en op wie moeten we vandaag nog meer letten? Uh, Red is de andere grote kanshebber. Die, en ja. uh, de, de andere die normaal gesproken in de top drie staat... die had een vakantie gepland, dus die kan niet opkomen dagen. <laughs> dus dat is vrij mooi voor mij. Ja, de enige blessure die ik me kan voorstellen... is dat je iets aan je handen hebt, een tikmuis of iets dergelijks. Maar voor de rest nooit blessures en altijd spelen. Ja, inderdaad. Uh, soms heb je inderdaad dat mensen last krijgen van een pols... of van RSI of iets dergelijks. Uh, dat is wel vrij serieus, want dan kan je niet meer doorspelen. Maar ja... Uh, yeah. Geen blessures voor de rest. Dan wens ik u veel succes en ik hoop voor u dat u de titel wint. Dank ja. u wel. Dank u wel. Een politieke afrekening, volgende onderwerp. Zo noemt Jos van Rij in de Telegraaf het strafrechtelijk onderzoek naar hem. VVD-politicus wordt strafrechtelijk vervolgd voor corruptie... en lekken van vertrouwelijke informatie. Wilma Borgman, onze politieke redacteur. Wilma, uh, tot op heden hebben we eigenlijk alleen maar de advocaat van van Rij gehoord in de media had je een beetje verwacht eigenlijk dat Van Rij zelf zou gaan praten. Want hij was zo stil de laatste tijd. Nou Bert, um, ik volg de VVD al een tijdje ja. en ik ben Van Rij bij partijbijeenkomsten wel eens tegengekomen. Het is natuurlijk een prominente en uh, opvallende VVD'er. Het is ook een strijdbare VVD'er en Van Rij heeft het gevoel dat hij ten onrechte aan de schandpaal wordt genageld. Hij zegt over zichzelf in het interview in de Telegraaf, misschien heb ik fouten gemaakt, maar um, die beschuldiging van corruptie, daar is geen sprake van. En van een strijdbare man kan je misschien wel verwachten dat hij gaat terugvechten. Vorige week was inderdaad de advocaat ook uh, in het uh, strijdperk getreden en nu dus Van Rij zelf. Ja. Ja, want je hoort hem ook, hè. op een gegeven moment wordt hij echt boos tijdens dat interview, want het staat uh, niet alleen in de krant uh, van vandaag, ook op de website te zien, ze hebben het gefilmd. En dan hoor je hem echt een beetje zo op de tafel slaan zelfs. Uh, um, hij is echt strijdbaar. Ja, en ik denk dat je daar ook de reden ziet voor dit interview. Ja, en uh, hij heeft het over een politieke afrekening, uh, over politieke vijanden. Wie zijn dat dan? Nou, dat noemt hij zelf op wie dat zouden kunnen zijn. Het Openbaar Ministerie, met wie hij al eerder in zijn carrière in de clinch lag. Rijkswaterstaat, de politie. Hij zegt zelf, daar ben ik lastig voor geweest. Wat ik opvallend vind, is dat hij ook het CDA noemt. Um, tot voor kort de dominante politieke partij in Limburg. Nu is de VVD de grootste partij daar in het zuiden. Van Rij is een stemmetrekker. En die is er mede verantwoordelijk geweest dat de VVD in het zuiden heeft gewonnen. En dat het CDA in het zuiden heeft verloren. En er is ook een geweest met de provinciaal bestuur. Het CDA heeft ervoor gezorgd dat Van Rij daar niet in kwam. Uh, dus ja, voorzichtig uitgedrukt is de verhouding tussen Van Rij en het CDA niet heel vriendschappelijk. Hij noemt ook de naam van um, Lisbeth Spies, ja, prominenten CDA en de oud-minister van Binnenlandse Zaken. Uh, hij zegt dat hij heeft gehoord dat zij toestemming zou hebben gegeven voor de inval in zijn huis. En kennelijk zijn ook de verhoudingen binnen de VVD zelf trouwens niet helemaal uh, optimaal, want hij zegt dat ook opstelte um, de huidige minister van uh, Veiligheid en Justitie, dat hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest. Ja, en hij zegt nog iets anders. Hij gaat, hij gaat een keer tegen het Openbaar Ministerie. Want hij wil een onderzoek uh, daarna. Is dat de vlucht naar voren? Dat hoorde je vorige week de advocaten ook al zeggen. Ze vinden dat het Openbaar Ministerie er wel heel lang over doet... om duidelijk te maken um, wat nou precies de beschuldiging is tegen Van Rijk. Kennelijk komen ze daar zelf niet achter. Uh, er is die beschuldiging van het lekken uit vertrouwenscommissies. Maar nou ja, jij bent ook politiek redacteur geweest, Bert. Jij ja. weet ook, er wordt wel eens gelekt uit uh, vertrouwenscommissies. We gaan maar eens naar Sharon Dijksma. Uh, nu um, staatssecretaris van Landbouw in het kabinet. Maar die was ooit Kamerlid. En die stond op de nominatie om burgemeester te worden... van. Nijmegen, dat ging niet door omdat er gelekt werd uit een vertrouwenscommissie. De volgende vraag van Rij wil een onderzoek naar de handelswijze van het Openbaar Ministerie. Nou, we hebben vanochtend geprobeerd om erachter te komen of er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. We hebben lang niet iedereen gesproken op dit vroege tijdstip, maar wel met de PvdA. En daar zeggen ze, nou, misschien willen we er over een tijdje wel over nadenken, maar nu nog niet. Het duidelijk is denk ik wel dat geen partij bij de kwestie betrokken wil worden. Dus als zo'n onderzoek er al komt, dan zullen ze toch eerst wachten tot duidelijk is hoe dat strafrechtelijk onderzoek precies afloopt. Dankjewel Wilma. Wilma Borgman was Gaan wij naar Parijs, naar het tennis op Roland-Carros. Geen Nederlanders meer in het enkelspel. Robin Hazen, die vlogen gisteren als laatste uit. Jan Roels wel aan de lijn. Ja, Goedemorgen. vroeg op. Goedemorgen, Jan. Uh, maar we moeten het even hebben over uh, een Fransman. Mofis, ja. die, uh, die ging gisteren ten onder <laughs> in een vijf ja. tegen uh, Tommy Robredo. Verrassend eigenlijk. Ja, schitterende wedstrijd. Koers-Suzanne-Lenglen-Robredo wint in vijf sets... Monfiets had gewonnen van Berdig. Eerste uh, ronde, vijf sets van Goolby's. Vier sets. Hij is geblesseerd geweest. Maar hij was eigenlijk helemaal op bed in de vierde set. Kon niet meer. Heeft nog vier matchpoints gehad. Maar kon het dus niet afmaken. En uh, Robredo dus bij de laatste 16. En Robredo had eerder dus gewonnen van Sijsling in de tweede ronde. Bert. Ja. Dat, precies, dat was inderdaad ook nog was zo. een hele mooie wedstrijd op koers aan lengland Absoluut een topper gisteren. Ja, maar Movies was op een gegeven moment, was hij er wel bijna. Maar kon het net niet uh, doorzetten. Nee, die, die vier matchpoints. Ja, en dat is, het gaat soms in tennis om, hele, om een paar momenten. En hij had net niet het, het, het, het geluk dat hij het kon afmaken. Maar Robredo is een gravelbijter, puur zang. Die heeft zich helemaal vastgebeten in de Fransman. Okay. Zoals hij eigenlijk ook deed tegen Igor Seisling in de, in de tweede ronde. Hè. Want hij heeft ook van Seisling gewonnen in vijf sets. Stond hij ook twee sets tegen 0 achter. Nu ook tegen Monfils. Dus ja, fantastische prestatie van Robredo. En het is one of these days voor Monfils dat je het gewoon net niet kan afmaken. Maar dat maakt de tennis ook altijd heel mooi. Maar het ook wel weer lekker spannend. Uh, ja. En dat is ook wel weer sport. Djokovic vandaag. wie ja. speelt hij? Mooie partij tegen Grigor Dimitrov, ook wel de babyvederen genoemd. Ze speelden in Madrid tegen elkaar en Dimitri won. Dat was verrassend, een soort voorbereidingstoernooi. Drie sets, geweldige wedstrijd. Maar nu gaat het dus om drie gewonnen sets. He, Dimitrov won met twee sets tegen één in Madrid... om dat eventjes duidelijk te maken. En in een Grand Slam gaat het om drie gewonnen sets. En ik denk dat Djokovic nu al aan het langste eind gaat trekken... omdat Dimitrov nou niet helemaal echt een speler is... die nog helemaal topfit is voor echt het spelen van heel veel setters in een Grand Slam. Het is een groot talent, Dimitrov, als 26e geplaatst. Dus ook wel de babyvedere genoemd... omdat ze een slaag op vederen laken, lijken. Maar dat belooft een hele mooie wedstrijd te worden. Dat gaan we allemaal horen van jou hier op Radio en ik zou nog veel meer willen vragen, maar we hebben iets anders nog. We hebben namelijk de burgemeester van okay. Amsterdam. Die staat bij de microfoon van Joris van der Kerkhoff. grote bijeenkomst over taxis, taxichauffeurs en hoe ze zich gedragen. Joris, ga je gang. Ja, die bijeenkomst over taxichauffeurs die is, die is afgerond. De burgemeester heeft allemaal bloemen gegeven aan alles en, en iedereen die erbij betrokken zijn. De chauffeurs staan daar met, met die bloemen. De burgemeester beantwoordt allerlei vragen over hoe mooi het is hier met, met de nieuwe taxis die er zijn in Amsterdam. En kan ook vragen beantwoorden over iets anders wat er gebeurt in, in Amsterdam. gebeurd is. De Vluchtkerk bijvoorbeeld, een aantal mensen zaten daarin, moesten daaruit... Uh, zijn uiteindelijk op een andere plek uh, in de stad uh, terechtgekomen. En in die stad, in Amsterdam-West, zijn ze terechtgekomen in een kraakpand. En u hebt gezegd, uh, burgemeester van der Laan, dat uh, uh, als ze maar op een andere plek zouden komen, zou het goed zijn. Is dit de plek waarvan u denkt van nou, dat is een mooie plek? Nou, dat, dat, dat weet ik nog niet, want het is, het is maar heel vers. Maar u heeft wel gelijk. Het, in de kerk was het klaar. Zowel voor de eigenaar als voor de diaconide, die dat heel goed heeft gedaan als voor de vrijwilligers, mag ik ook wel even noemen... die echt maanden zich uit de naad hebben gewerkt. Uh, maar op een gegeven moment was het wel op. Dus ze moesten eruit. Nou, ik ben blij dat dat dan gisteren in ieder geval ook gelukt is. Ja. En wat er nu uh, de komende weken of maanden gaat gebeuren... Uh, het zullen we met elkaar moeten zien. We proberen het allemaal zo relaxed mogelijk te bekijken. Ja, ze zitten nu in een ruimte zonder uh, stromend water, zonder elektriciteit. Is dat iets wat u dan nou maar voor de komende tijd gaat aanleggen? Nee, maar zo, zo werkt het niet, omdat het zo niet mag werken... En dat moeten we ook niet willen. Uh, particulieren kunnen dit soort opvang doen. En uh, wij kunnen ze wel een beetje helpen. We moeten ook bepaalde, uh, op bepaalde dingen letten. Dus de veiligheid en de gezondheid. Daar, daar kunnen we als gemeente niet opzij uh, blijven staan. Maar het, we kunnen het niet allemaal aanleggen, want dan gaan wij de complete opvang doen van al deze asielzoekers. Maar gaat ze er ook niet uithalen? Nee, waarom zouden ze het eruit halen? Dat dat... Niet. Maar daar kunnen nou, we later over doorpraten. We gaan nu in de uitzending verder met, uh, met andere dingen. Maar dank u wel voor succes. dit moment. Nou, andere dingen. Het nieuws is op, uh, Joris. Uh, ja. We zijn aan de tijd. De zaterdagochtend gaat uh, namelijk verder zo met uh, Kamerbreed. Dankjewel, Joris van de Kerkhof was dat in Amsterdam. Kamerbreed dus. Uh, de tros nieuwsshow vandaag met Mieke en met het Twan Huis. Ik zeg Kamerbreed, maar het is natuurlijk de nieuwsshow. En ze hebben één bijzondere gast. En dat is AFT van der Heijden. En verder hebben ze...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 Het is half negen, het nieuws. woningcorporaties zijn de afgelopen twintig jaar op grote schaal in de fout gegaan. Dat erkent de voorzitter van Edes, de koepel van woningcorporaties in de Volkskrant. Hij geeft toe dat er is gefraudeerd, dat bestuurders exorbitante salarissen hebben gekregen... en dat commerciële projecten uit de hand zijn gelopen. Corporaties die er niet aan meededen kunnen het zich aantrekken... dat zij zich er niet tegen hebben verzet, zegt de Edes-voorzitter. VVD-politicus Jos van Rij heeft voor het eerst sinds hij van corruptie wordt verdacht een interview gegeven. In de Telegraaf zegt hij dat justitie hem al bij voorbaat schuldig heeft bevonden. Hij wil dat de Tweede Kamer een onderzoek instelt naar het optreden van het OM. Vanwege de corruptieaffaire trad Van Rij in oktober vorig jaar af... als wethouder van Romond en als eerste Kamerlid. De Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda verwerpt de Belgische kritiek op de Vira... de hogesnelheidstrein snelheidstrein tussen Nederland en België. De Belgische spoorwegen besloten gisteren te stoppen met de probleemtrein... die al maanden stilstaat. Ansaldo Breda noemt het Belgische besluit verbijsterend en onverwacht... Volgens de woordvoerder kan de NS in Nederland gewoon doorgaan met de vira. En dan het weer, het is droog, het kan nog wel mistig zijn. Later vandaag zon, 15 tot 17 graden. Morgen meer zon en minder wind. En na het week lopen de temperaturen langzaam op. Dan Brown is terug. Met Inferno. De spannendste triller van het jaar. Lees Inferno van Dan Brown. Nu in de boekwinkel.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 Lees voor het kopen van Inhibin de aanwijzingen op de verpakking. Hoe lang duurt het om om het Vaticaan heen te lopen? En waar kijkt de paus graag naar op televisie? In Kijk het Vaticaan geef ik antwoord op deze vragen en nog veel meer. Vanavond in Kijk het Vaticaan Vaticaan voor Beginners om 5 of 6 BRKK op Nederland 2. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl. Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Show. Presentatie: Mieke van der Wij en Twan Huis. Goedemorgen, drie minuten over half negen. Hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Wat gaan we doen? Om negen uur vragen wij ons af of wij ons zorgen moeten maken over DPI. Zult u denken, wat is dat? De Deep Package Inspection. En daarmee kan de overheid meekijken bij u in de computer. En dan de vraag waarom de Arabische buurlanden eigenlijk zo weinig doen voor Syrië. We gaan tics en de rituelen van de sporters ontleden. Naar aanleiding van het fenomeen Nadal. Ik weet niet of u het wel eens gezien hebt. Eerst zijn broekje ja. aan de achterkant, dan zijn broekje aan de voorkant. En dan zijn neus, dan zijn oren. Nou ja, fijn. Dat doe ik ook allemaal nu. <laughs> Goed, en het fenomeen van de stille drinker. Om tien uur bespreken we nieuw werk van de... Chinese kunstenaar Ai Weiwei op de Biennale. We gaan het hebben over mode van bacteriën. Onno Blom komt de boeken bespreken. En AFT van der Heide hebben we ook over zijn nieuwe boek, De Helleveeg. Zometeen de modernisering van de diplomatie. Maar eerst... Goed nieuws met een vraagteken. Ja, we gaan het erover hebben. Ja. De, het nieuws deze week was dat er een consortium van Duitse banken... zich op de Nederlandse hypotheekmarkt gaat storten. En dit nieuws dat lekte uit door twee aan het consortium gelieerde... Nederlandse hypotheekadviseurs. Komt erop neer dat Nederlandse huizenbezitters... een Duitse annuïteitenhypotheek kunnen afsluiten... tegen een veel lagere rente. Namelijk tussen de anderhalf en 2,8 procent. In plaats van de rentes die hier gelden, 3,9 en 4,8 procent. Dat scheelt dus nogal. Hoe dan ook, wat de gevolgen daarvan zijn, dat kunnen we vragen aan de expert hierover, Maarten Pieter Schinkel. U bent hoogleraar economie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, voor alle mensen die een hypotheek overwegen te nemen of die willen oversluiten, goed nieuws zou je denken. Totdat er vanochtend weer ander nieuws was. Gaat het nu door of niet? Want dat is de vraag. Die Duitse banken willen ze hier op de markt? Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen wat, er in de, wat ik in de krant lees. Maar ik was erg enthousiast donderdag toen dit, uh, dit nieuws bekend werd... dat het echt zou gaan om een offensief. Er was sprake van een consortium van Duitse banken... dat misschien wel 200 miljard achter zich had... en dat op de Nederlandse markt zou willen toetreden. En dat, daar zaten we al een hele tijd op te wachten. Uh, en, want de Nederlandse hypotheekrentes die zijn opmerkelijk hoog. Dus vanaf de, het voorjaar van 2009 al schieten de hypotheekrentes in Nederland omhoog... en, en zijn een, bijna een vol procent hoger dan uh, het Europees gemiddelde. Dus we hebben de hoogste hypotheekrente overal in Europa zo'n beetje. Ja, een dat dit, uh, krankzinnig bijna, want ja. overal... het geld wordt gratis weggegeven door de Europese Centrale Bank... en de Nederlandse banken die voor de helft in handen zijn van de staat... die houden heel hoge rentes aan. Precies, Hoe kan dus dat? dat? dat is een puzzel uh, en uh, nou, er, zijn, er, worden, er wordt naar allerlei verklaringen gewezen... Uh, het is ook Wat vindt dus... u de meest aannemelijke verklaringen voor? Nou, laat ik eerst zeggen, het is ook aannemelijk, want u verwees naar de kosten. Uh, als je inderdaad gaat kijken naar de kosten voor, van de bank om geld aan te trekken, ook ten opzichte van die kosten, zijn, zijn hè, dat hebben we heel zorgvuldig gedaan, uh, ook ten opzichte van die kosten gaat het om bijna een procent dat onverklaard is in Nederland. De kosten zijn gewoon een vol procent, dat is een extra winstmarge sinds de crisis van een vol procent. Ik denk zelf dat een, uh, dat een belangrijke verklaring is... dat er te weinig concurrentie op die uh, hypotheekmarkt is. Er zijn maar een paar spelers. Sinds de crisis zijn de buitenlandse banken zijn vertrokken. Uh, een aantal zijn uh, inderdaad onder staatssteuncondities. Uh, dus concurrentie is te beperkt. Uh, de banken zelf wijzen op dat er toch nog kosten zijn... die te maken hebben met het feit dat Nederland... zo'n enorme hoge hypotheekschuld heeft. Maar ik denk dat de hoog geconcentreerde markt vooral... Uh, de schuld maar, maar goed, heeft. De, u zegt de, de meeste banken staan onder een uh, soort uh, staats. Uh, Toezicht. Wie bepaalt het dan uiteindelijk? Hoeveel, zijn er, hoeveel, mensen zijn er, of hoeveel banken zijn er dan nog die dat uiteindelijk dan bepalen, die rente? Ja, dat, dat is een beetje pikant. Pikant uh, zelfs? Ja, ja, want zelfs als die banken onder staatssteun uh, zouden opereren... dan zou dat op zich nog geen probleem hoeven zijn voor ze om gewoon met elkaar toch te concurreren hè, en, en, en zeg maar onder mekaars prijs te gaan zitten... zodat je toch een, een redelijk competitieve prijs krijgt. Nog wel wat hoger dan je zou verwachten als er meer banken zouden zijn... maar toch redelijk competitief. Maar wat er pikant aan is, is dat de Europese Commissie... Uh, condities heeft opgelegd aan de banken... waaronder ze van die staatssteun mogen profiteren. En een van die condities, en die kwam precies in april 2009 kwam die in beeld... dus vlak voor het moment dat de Nederlandse hypotheekrentes omhoog gaan... een van die condities was dat banken met steun niet onder de prijs mochten komen, in het geval van de hypotheekrente... dus geen lagere prijs mochten vragen dan banken uh, zonder steun. En dus bepaalt de Rabobank, die geen steun krijgt, hoe hoog de rente hier Precies. is. en die conditie is overal elders in Europa ook wel opgelegd. Nou, overal op, op verschillende plekken, daar was voldoende concurrentie. Maar in Nederland waren er van de vier banken, waren er drie met staatssteun. Ja. Dus alleen de Rabobank ja. had geen steun, konden ze eigenlijk dus de facto die, de prijs leiden. Die, die bepaalt leiden. het? Ja, het kartel. Nou, het is geen kartel, daar moeten we heel voorzichtig mee nee, zijn. Nee, maar ja, het is wel zo dat er geen concurrentie is in Nederland. Maar laten we even dat Wat goede is... nieuws, voordat we dat weer afslateren. <laughs> die Duitsers kennelijk, althans dat is het gerucht nu, willen op deze markt. En die zouden dat, dat rentepercentage, die hypotheekrente, enorm omlaag kunnen drukken. Ja. Ja. Waarom willen ze eigenlijk, waarom willen Duitse banken misschien concurreren met Nederlandse banken hier. Omdat er uh, een duidelijke winstmarge lijkt te dus zijn. Maar er ja. wordt geen huis verkocht in Nederland. Wat zou, waarom zou nou, je hier dan uh, de moeite lonen? Nou, Er zijn natuurlijk heel veel mensen met een hypotheek... en met een variabele rente. Dus die kunnen overstappen. Ja. Die betalen elke maand het hoge percentage in Nederland... ten opzichte van, van de variabele rente die veel lager in Duitsland is. En er zijn uh, komt mensen sluiten hypotheekcontracten af voor 15, 15 jaar... en die vallen op een gegeven moment vrij. Het scheelt anderhalf procent met, uh, met Duitsland. Anderhalf tot twee procent. Dus het gaat om ja. grote bedragen. Dan. Nou, dat hangt een beetje vanaf hoe je die vergelijking maakt. Hè? Dus uh, het is wel op, op, belangrijk om op te merken... dat is ook een heel belangrijk onderdeel van de puzzel... dat in Duitsland mensen eigen geld in hun huis stoppen. Dus de relatie tussen de hypotheekschuld en de waarde van het huis... is anders in Duitsland dan in Nederland. Ja, dat wou ik net zeggen, want die Duitsers die moeten 30% van de aankoopsom van hun huis betalen. Hè? En die kunnen dan voor 70% een hypotheek nemen, klopt ja. dat? In Nederland heeft het natuurlijk altijd fiscaal gestimuleerd dat mensen zich ja. enorm in de hypotheekschuld staan. Maar daar vind ik het ook wel een beetje wringen, want die Duitsers die hebben een lage hypotheekrente... omdat ze veel meer hebben op... Uh, afgelost al. Hè? Terwijl wij er maar een beetje op losgeleefd hebben. Dus ik... nou, maar, nou, dat is natuurlijk... Bewijzen we zo, nou ja, oké. Okay. Het, is, het, is, het is geen uh, weggegooid geld, het is een kwestie van financiering. Maar het is wel zo dat uh, de Nederlandse huizen de, daar zit een hoger risico op. Omdat uh, als de waarde van het huis daalt en, hij, en het huis is al zo enorm hoog uh, hypothecair gefinancierd, dan is er een risico voor de bank dat ze natuurlijk die, dat geld niet meer terugzien. Maar, maar omdat dus... die Duitsers allemaal zo netjes doen, dan krijgen wij dit nu. Uh... Uh, aangeboden Ik vind nou, dat ethisch ook een beetje raar. De Duitsers kunnen dus lagere rentes aanbieden aan hun, aan hun eigen bevolking, omdat die een lagere loan to value uh, hebben. Het is wat moeilijker voor ze om dat ook aan te bieden in Nederland. Hoe, dus... kom, hoe komt het eigenlijk dat Duitsers in staat zijn... om veel meer geld mee te nemen naar de bank als ze een huis willen kopen... en dat wij, zoals Mieke zegt, ja. maar op losgeleefd hebben... en nou ja. 110 uh, hypotheek hebben genomen ja. Ja. en 120 en nog meer? Pas op met dat op losleven. Dat is denk ik een verkeerde beeldvorming. Nou, we uh, hebben de hoogste hypotheekschuld ter wereld zeker, in Nederland. Dus maar we uh... zijn ook heel erg rijk. We hebben ook heel veel geld in onze pensioenfondsen Ja, zetten. dat verdampt, terwijl en met... we erover praten. <laughs> ja, en met... Mensen hebben heel veel gespaard. Maar je, bent natuurlijk, je was altijd een dief van je eigen portemonnee. Als je, als je bij de bank deed. kwam praten. Als je je eigen geld in je huis stak. Je kon veel beter je eigen geld uh, ergens op, een, op was, beleggen. Was dat, was dat een pervers systeem en, om juist. mensen zo aan te moedigen... om zich zo in de schulden te steken... waardoor nu meer dan een miljoen huizen onder water staan? Die zijn niet meer waard wat ze, de, wat ze geleend hebben. De mensen hebben veel meer schulden. Ja, nou ja, achteraf kijk je de koe in de kont natuurlijk. En dat zouden ze bij de Rabobank ook moeten weten. Maar, uh, juist daar. Uh, juist daar. Het is, uh, het, is wel, het is altijd aangemoedigd. We hebben dat gewild omdat het eigen woningbezit belangrijk was. En het heeft nu geleid tot een systeem waar, waardoor, waardoor het voor buitenlandse banken moeilijk is om op de Nederlandse markt te komen. Omdat ze ook van thuis uit die hoge loan-to-value ratio's niet mogen of kunnen financieren. Loan-to-value. Het is wel uh, pas uh, echt naar achter. Even... Hou, hou, dus, <laughs> hou de terminologie op zak. Loan-to-value. Ja, dat wil zeggen dus de, de relatie tussen de schuld en de waarde van, de, van het onderpand. Juist. Ja? Dus wij hebben heel veel hypotheekschuld ten opzichte van de waarde van het onderpand. U begon ermee dat het heel goed. Zou zijn als die Duitse banken hier op de markt zouden komen. Wat zou het betekenen voor mensen die nu een hypotheek willen afsluiten, of die een hypotheek hebben? Nou, mensen die in een situatie zitten met eigen geld, of mensen waarvan het contract afloopt en die al een deel hebben afgelost, die dus nu ik het heb uitgelegd, kan ik het nog een keer gebruiken, een relatief lage loan-to-value hebben. Die kunnen uh, uh, mogelijk dan wel bij zo'n Duitse uh, bank uh, of via uh, tussenhandel bij een Duitse bank hun hypotheek financieren. Heb je dan steeds hypotheekrente? Heb je dan steeds hypotheekrente -aftreed? Dat is een andere toetredingsbarrière, dat die regulering niet helemaal uh, gelijk is. Maar het lijkt erop uh, in de berichtgeving hier dat inderdaad. Uh, uh, de hypotheekrenteaftrek gewoon opgaat, uh, ongeacht waar dat geld vandaan komt. Ja. Nu lees je ook dat die Duitse banken bulken van het geld. Die weten niet waar ze met de miljarden euro's naartoe oh. moeten. Klopt dat? En is dat ook een van de redenen waarom dat ze hier op de markt hebben? Ik weet niet of dat, of dat klopt, maar uh, is ongetwijfeld uh, kan dat een reden zijn. Ja. Ik geloof ook niet dat de Nederlandse banken nou zoveel te weinig geld hebben om een hypotheek te steken. Trouwens, nog heel eventjes over dat, die, dat ze in Duitsland dus 30% uh, mee moeten nemen, hè, eigen geld. Hoe komt dat eigenlijk dat ze het daar zo anders hebben gedaan dan hier? Is daar een reden voor? Het is een ander fiscaal uh, systeem en een andere mentaliteit. Ja, mentaliteit. Ja. Mensen hebben gewoon gereageerd in Nederland op prikkels. Uh, dat, dat is heel normaal om zo Ja, maar in Duitsland uh, ook... zullen ze dus ook wel reageren op prikkels, neem ik aan. Maar de prikkels zijn anders daar. Dus... Ja, maar waarom? Omdat, het, omdat de overheid dat anders heeft ingestoken. Ja, er ja, zijn mensen ook ja, helemaal... iets conservatief, hoor, ook. In... Het, is, het is natuurlijk ook van. van zo iets moet verklaarbaar is... zijn, denk ik, dan altijd. Ja, het, is, het is in Nederland gewoon met een geschiedenis of zo. Nou ja, goed, ja dat, dat, dat weet ik niet hoe dat zit. Er nee. belangrijke culturele verschillen zijn. Nou oh ja, zou je, zou je uh, denken? Nederland is de, is, is de laatste decennia is, is een beetje uit de pas gaan lopen met die enorme hoge schulden. Ja. Nu heb ik begrepen dat uh, in de grensstreken, bijvoorbeeld in Limburg... ze zeggen wel eens als een, als een Duitse bank uh, zo'n beetje het dak van het Nederlandse huis kan zien... dan zijn ze wel bereid om daar een hypotheek op af te sluiten... als ze weten om welke streek het gaat en hoeveel dat huis waard is. daar wordt al geprofiteerd door mensen in Nederland... dus aan, in de grensstreek van die lage rentes. Ja. Uh, waarom kun je niet, kan ik niet gewoon een bank opbellen in Duitsland... en zeggen van, joh, ik wil een huis kopen in Amsterdam, wil je het financieren, kan dat nu niet... Ja, ik geloof dat dat ook het idee was van de, van de mevrouw... die nu uh, achter dit, achter dit uh, offensiefje uh, lijkt te zitten. Wie is die mysterieuze mevrouw die dat ja, uh, lastweerld tegenwoordig heeft? las in de Volkskrant... <laughs> het zou gaan om mevrouw uh, Hanneke Mons... die net over de grens woont in Duitsland. Uh, een Nederlandse dame. En uh, zij heeft dus een netwerk van Nederlandse adviseurs opgezet... met de bedoeling om dat, dat systeem wat in de grensstreek al werkt... om dat over heel Nederland uit te rollen. En dan zal ongetwijfeld de eerste stap zijn... om te zoeken naar mensen... die. Uh, die er redelijk interessant uitzien, dus niet zo'n groot risico zijn. Dat wil zeggen mensen die al wat eigen geld in hun huis hebben zitten... en die dan een lagere rente aan te bieden. Durf u een voorspelling te doen. Stel nou voor dat dit doorgaat. Het zou toe te juichen zijn voor iedereen die een huis wil kopen... of een huis heeft in Nederland. Hoe snel zouden banken als de Rabo en ING en anderen gedwongen zijn... Om die rare hoge hypotheekrente, uh, die, die, die veel hoog ligt hier, om die te verlagen? Ik verwacht in eerste instantie dat de Nederlandse banken zullen moeten reageren... door ook aan die interessantere gevallen, dus mensen met een relatief lage schuld... ten opzichte van de waarde van het huis, om die mensen ook een gunstige rente aan te bieden. Dus daar zou je al, al concurrentie gaan krijgen. Blijft er natuurlijk een categorie over die niet in de aanmerking komt voor zo'n zo Duitse uh, hypotheek... En dus ja, die zijn, toch, die zijn toch afhankelijk van, de van het handjevol vol Nederlandse aanbieders. Ja, maar hoe dan ook, zegt u linksom of rechtsom... het zou heel goed zijn voor Nederlandse consumenten... als die Duitse banken zo snel mogelijk hier op de markt komen. Zeker, we kunnen heel goed wat concurrentie gebruiken op deze markt in Nederland. Want een ander punt is natuurlijk... de Nederlandse economie zit muurvast door het feit... dat er in Nederland zo weinig huizen verkocht Zeker. worden. Dat ja. is het probleem toch in ja. Nederland? Nou, De vraag is dus wel uh, vanwege het argument dat ik net gaf... of het dit meteen voor starters ook interessant is. Want starters zijn nou juist een nou groep die, die, uh, die relatief veel geld moet lenen... niet veel eigen geld heeft... Maar goed, ook voor een deel daarvan is het misschien wel het geval... dat ze, dat ze van die Duitse hypotheken kunnen profiteren. Maar zo, ja, als, je dus niet veel, als je niet wat eigen geld hebt ten opzichte van de waarde van de woning... dan uh, zie ik voorlopig nog niet dat je bij die Duitse banken uh, aan, aan de bak kunt. Nog één ding, er is één een, een partij die een groot belang heeft... bij het feit dat die banken niet komen, die Duitsers de Nederlandse banken. Denkt ja. u dat er een lobby is van de grote banken in Nederland... om die Duitse banken zo ver mogelijk weg te houden van deze markt? Ja, de, de banken zeggen allemaal dat ze concurrentie uh, toejuichen. Ja, maar en, die is er niet. En ze zitten, ze zitten ook wel in een wat moeilijke positie. Hè? Want er wordt natuurlijk heel veel over gesproken... dat er te weinig uh, concurrentie is. Dus er is ook wel politiek uh, nu steeds meer druk aan het uh, komen... dat daar wat aan, aan moet veranderen. Dus misschien dat zij toch ook wel wat toetreding zouden willen zien. Maar goed, in theorie profiteren zij van de situatie zoals die nu is. Ja, ja en lopen de kluizen vol? Of is dat te makkelijk gezegd? Uh, het lijkt erop dat ze toch een, uh, een, een flinke marge maken relatief ten opzichte van vroeger. Ja. Nou, uh, we wachten af wat er gaat gebeuren nee. met die Duitse banken op de Nederlandse hypotheekmarkt. En straks kunnen ook de Engelsen en de Fransen... Ja, als al daar nog banken zijn met geld, tenminste. <laughs> <laughs> uh, dat hebben ze daar niet. Mee. Precies. Uh, Maarten Pieter Schinkel, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Zeer bedankt voor uw komst en de toelichting op de Duitse banken... die mogelijk hier op de hypotheekmarkt komen. Dank u wel. Graag gedaan. Als het dan voormalig topambtenaar Arthur Dokters van Leeuwen ligt... gaat Nederland zijn diplomatieke dienst radicaal aanpakken. Zijn adviesrapport Modernisering van de diplomatie... dient als inspiratie voor de beleidsnota over de toekomst van die diplomatie. Die moet eind deze maand verschijnen. Bij ons is Petra Stine, Nederlands-Arabiste, 17 jaar lang werkzaam geweest... als diplomaten, onder andere in Egypte en Syrië. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, dat uh, rap, ik, ik meen dat... Um, Oeri uh, Uri Rosenthal is hier al mee begonnen. Hè? Met uh, te ja. bedenken van hey, we moeten de boel eens anders aanpakken. Ja, Uri Rosenthal, toen hij minister ja. van Buitenlandse Zaken werd... Uh, werd er ook meteen een bezuiniging uh, meegegeven van 55 miljoen. Ja. Dat was onder Rutte 1. En dat is ook meteen mijn vraag over dit rapport. Van, gaat het nou om bezuiniging of gaat het om een visie op de Nederlandse diplomatie? Want Rutte 2 heeft Buitenlandse Zaken ook 100 miljoen... Uh, op de rekening gezet van ga maar bezuinigen. Nou, dat betekent het sluiten van posten, dat betekent heel anders aanpakken. En Timmermans heeft besloten om die commissie van dokters van Leeuwen in stand te houden. En uh, nou, deze week heeft dus dat rapport het licht gezien. Ja, en wat staat daarin? Nou, uh, uh, dokters van Leeuwen heeft met 551 mensen gesproken, daar was ik er zelf een van. Ja. Uh, uit het veld, uit uh, ministeries en noem maar op. En eigenlijk zegt hij, in de 21ste eeuw hebben we diplomatie nodig. Iedereen denkt van dat kunnen we wel, net als met voetballen, maar dat is niet zo. Diplomatie is een vak en we hebben goede diplomaten nodig. We hebben een, een netwerk nodig in de wereld dat niet meer alleen maar uit uh, gebouwen bestaat, maar gewoon mensen die. Heel gemakkelijk aansluiting vinden bij achterbannen... bij verschillende groepen in Afrika en Azië, opkomende economieën. Wat zijn de meest ernstige clichés die bekend zijn over het vak? Want je bent zelf diplomaten geweest. Nou Wat, ja, mag ik er zelf eentje zeggen dan? Go gooi er maar één in. Ja, nou, gediplomeerde, ook boek over, gediplomeerde, uh, ja, gediplomeerde receptiegangers die hun parkeerboetes niet hoeven te betalen... omdat ze diplomatieke immuniteit hebben. Ja. En uh, voor de rest een beetje rondhangen in prachtige residenties. Ik sprak twee weken geleden met mijn vriendin Jeannette Seppen, die ambassadeur in Baghdad wordt. En ik ben benieuwd hoeveel mensen in Nederland bereid zouden zijn... om te gaan doen wat zij gaat doen. Ze heeft net in Afghanistan gewerkt. Ze gaat in Baghdad zitten, achter een grote muur. Elke dag wordt ze bewaakt. En het uh, ja, is natuurlijk leuk om te zeggen... we moeten economie, economische diplomatie gaan doen in Irak. Ja. Maar zij uh, kan verder haar privéleven wel even op de buik zetten. En de ambassadeur in Washington, beschrijft dat bestaan ook eens. Nou... Ik weet van mevrouw René Jones-Bos, die nu de secretaris-generaal is. die um, had bijna een soort luxe bed en breakfast. voor alle mensen die vanuit Nederland in Washington op bezoek kwamen. Dus die is zeven dagen, 24 uur per dag in de weer geweest. Want iedereen dus, wilde gratis komen eten en drinken? Ja, dat zijn inderdaad een aantal clichés. Ik vind, wat ik zelf het leukste vond in het vak van diplomaat. is dat je echt Nederland op de kaart mag zetten in het buitenland. En dat je waar Nederland goed in is, op de kaart mag zetten. Nou heeft die Uri Rosenthal, die toen minister van Buitenlandse Zaken was. ook niet heel veel beter opgemaakt doordat hij zelf heeft gezegd... Uh, dat het een rustiek tijdverdrijf was. Ja, dat is ook een cliché. Ja, kijk, wat nee, maar dat mij... heeft hij zelf gezegd. Ja. Wat een belediging ja. trouwens ja, uh, voor meneem... je personeel. Ja, nou ja, we hebben 112 ambassades in de wereld. En ik ben zelf weggegaan bij buitenlandse zaken... omdat ik het gevoel had dat ik mijn vleugels niet kon uitslaan. En dat is precies waar dit rapport ook over gaat. Uh -huh. Als uh, buitenlandse zaken in Nederland, maar ook Nederland... in de wereld niet in de marge wil komen... moeten we het gewoon anders gaan doen. Dus, uh, want... Uh, wat, wat, wat mist u nog in het rapport? Nou, wat ik... Wat ik echt heel ingewikkeld vind is... en dat is een gelie gelieerd aan de visie van dit kabinet op het buitenland. Dat rapport uh, heeft als een van, de vragen, een van de vragen die ze hebben beantwoord... is van wat is nou economische diplomatie? En ik vind dat een heel eenzijdig beeld... van wat diplomaten in het buitenland moeten doen. En ook een heel eenzijdig beeld van het buitenland. Is het buitenland voor Nederland alleen maar een win geweest... waar je zaken kunt doen en geld kunt verdienen? Dat is ook heel raar, want waar is dan het wederzijds belang? Ik bedoel, kijk wat er in Bangladesh is gebeurd met die fabrieken onlangs. Ja. Daar zit heel veel achter op het gebied van corruptie, mensenrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En als diplomaten moet je daar ook in kunnen verdiepen en een rol in kunnen spelen. Nou, dat zit er helemaal niet in. Nee. En het andere wat ik wat ik wel heel ingewikkeld vind. Uh, nou, wat ik eigenlijk vind ontbreken, is eigenlijk een hele rare, nauwe visie van hoe Nederland eruit ziet. We hebben nu in Nederland misschien wel 2 miljoen mensen die direct of indirect. Een band hebben met het buitenland omdat ze er zelf vandaan komen of dat hun ouders er vandaan komen. nou er is helemaal geen visie op van hoe je die mensen kunt betrekken. De Verenigde Staten is daar veel beter in. Hè? Dat is een migrantenmaatschappij. En die betrekken hun migranten ook bij buitenlands beleid. Lag dat misschien ook aan de ambassades en de consulaten zelf, omdat er een beetje op neergekeken werd op het werk van Nederlanders helpen in het buitenland. Nou, dat is heel lang een probleem geweest. En ik heb zelf ook wel gemerkt hoor dat. Uh, uh, uh, nou, soms mensen op ambassades iets te makkelijk denken. Van, nou, we, kunnen de, we hoeven dat allemaal niet te doen. Aan de andere kant zijn Nederlanders op reis. Die denken ook, dat heb ik ook wel gemerkt. Dat een kiesje in Cairo. Een paar jongens die hadden niet genoeg geld bij zich... hadden een tentje bij zich en kwamen... zo kunnen wij niet in de tuin van de ambassade kamperen. We werden heel boos toen we dat niet zo'n goed plan vonden. Dus daar ja. zitten twee kanten van twee aan kant. het verhaal, Je zei net iets interessants van... ik wilde mijn vleugels uitslaan... en daarom ben ik weggegaan bij Buitenlandse Zaken. Maar in zo'n gesprek met uh, Arthur Dokters van Leeuwen... heb je neem ik aan heel eerlijk kunnen spreken... Ja. over de diplomatieke dienst. Als je nu de balans opmaakt, je hebt al lang gewerkt... wat is het slechtste en het beste wat die dienst te bieden heeft? Waarom wilde jij er absoluut weg Omdat het. Vul zelf maar in. Waarom wil je weg? Uh, nou, Het is iets wat dokters, uh, dokters van Leeuwen ook zegt. Ik ben zelf arabist. Ik heb een heel goed netwerk in het Midden-Oosten. En uh, daar werd ik niet voor ingezet. En dat vond ik jammer. Dus er wordt uh, geen gebruik gemaakt van de enorme weinig, ja. kennis die er is. Want het zijn allemaal zeer hoog opgeleide ja. mensen. Er is zelfs een apart klasje voor diplomaten om ja. zo ver te komen. En nou, wat ik ja. vaak gehoord heb van diplomaten is... van ja, maar we, we, eigenlijk zijn we een soort veredelde secretarissen op die ambassade. En die consulate er wordt geen gebruik gemaakt van onze kennis. Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat zegt uh, dokters van Leeuwen ook. En uh, dat is schijnbaar in heel veel van die gesprekken naar voren gekomen. Dat je juist, als je een kleine buitenlandse dienst hebt... en er moet zoveel bezuinigd worden... Dan, moet, dan is eigenlijk het materiaal, het kapitaal, zijn je mensen. Dus je moet hele goede mensen hebben die weten hoe netwerken in bijvoorbeeld de Arabische wereld, maar ook bijvoorbeeld in, in China, in Afrika. En als je elke vier jaar wordt overgeplaatst, dan gaat er ontzettend veel kennis en verloren. nu ze, Mieke citeerde net die rare opmerking van Rosenthal. Aristiek tijdverdrijf. Ja, ja, en nu is de nieuwe minister, relatief nieuwe minister, Timmermans, die heeft juist tegen zijn diplomaten gezegd van jongens en meisjes, jullie moeten naar buiten toe. Laat je ja. zien via social media, doe interviews ja. en laat horen dat je bestaat en dat, dat je er bent. Is dat Nou, zo? Dat, dat, ben ik, dat vind ik een heel goed idee. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. En in allerlei andere uh, buitenlandse diensten zetten ze de ambassadeurs en diplomaten toch nog een beetje aan de leiband als het om sociale media gaat. Ja. Maar ik uh, las dat uh, bij, de bij het Verenigd Koninkrijk, zeggen ze als je een ambassadeur niet op sociale media, niet op Twitter vertrouwt, hoe kan je hem dan vertrouwen als hij met de president praat? Nou, dat vond ik wel een mooie. Ja. Maar goed, uh, uh, uh, Frans Timmermans die wil dus een hele andere wind laten waaien... dan Uri Rosenthal, dat is duidelijk. Ja, en dat is wel pikant, om uh, dat woord maar even te gebruiken... op de vorige gesprek. Gistermiddag zou er een mensenrechtennotitie gepresenteerd worden... op buitenlandse zaken, daar zou ik naartoe gaan. En nou, een half uur van tevoren werd het afgezegd... want het blijkt nu dat in het kabinet zijn ze er niet uitgekomen... omdat de vraag, wat is de balans tussen handel, economische diplomatie... geld verdienen in het buitenland en kritisch kijken naar wat er in het buitenland gebeurt... op mensenrechten, daar zijn ze niet uitgekomen. Dus dat is twee weken uitgesteld. En dan zie je het aloude dilemma... is de diplomaat een koopman of een dominee... is nog steeds heel actueel. Maar een half uur van tevoren, ja. dat vind ik ook zo curieus. is ja, toch niet iets wat opeens opkwam? Nou weet ja, je, waar, ik weet denk... je waar het over gaat? Wat is ja, ja, er... Het dilemma is... van. Nee, dat snap ik. Maar ja. is er bijvoorbeeld... ik noem maar wat de Russische asielzoeker uh, Dolmatov, die hier is overleden in een cel... en, en een week later stond Poetin hier... en werd met de rode loper en alle egards ontvangen... door de koningin en de minister-president. Ja. Dus een, een, een Russische politiek vluchteling mag zich hier opknopen. Even heel erg kort door de bocht gezet. En de president uh, die, het, die censuur uh, uitoefent op de journalisten in zijn land... die, uh, die ja. geven we een mooie ontvangst. Gaat het daarom? Daar nou, bijvoorbeeld... gaat het om, ja, en de VVD. En dat is dan zie je toch de erfenis van uh, Uri Rosenthal ook in deze commissie... Uh, in dit rapport. De VVD vindt dat uh, onze relaties met het buitenland... daar moeten we geld in kunnen verdienen. En alle andere dingen, culturele betrekkingen, mensenrechten... Is daar, zijn daar aan onder geschikt. Hm. En daar hebben ze ruzie over gemaakt, blijkt. Z zijn, zijn er landen uh, die dit echt heel veel beter doen? Die ons tot voorbeeld zouden kunnen dienen? Nou, Ik vind de Britse buitenlandse uh -huh. dienst vind ik een heel uh, goed voorbeeld. Uh, dat zijn echt uh, waanzinnige onderhandelaars. Ik was gisteren toevallig op de uh, ambassade van uh, Groot-Brittannië... en daar had Jeroen van der Veer, uh, voormalig topman van Shell... Gelre. een heel mooi verhaal over hoe de Britten... waanzinnig goed zijn in onderhandelen... Hun heel goed voorbereid zijn. En wat ik zelf ook wel in de Arabische wereld heb gezien... dat de Britten, die hebben allemaal uh, vloeiend Arabisch... die komen elke keer weer terug, dus die beginnen als jongste bediende... en dan komen ze nog een keertje terug als politiek adviseur... en dan als ambassadeur. Mm. Dus je bouwt in 30 jaar bouw je een heel goed netwerk op... waardoor je mensen echt goed kent. En dat is denk ik wel het mooie van het vak diplomatie... Ondanks alle CNN's en Twitter's en sociale media... uiteindelijk gaat het toch voor diplomaten dat ze in staat zijn... om die afstand, die ene meter tussen mij en jou, te kunnen overbruggen... en elkaars belang te kunnen behartigen. Dus dat systeem van doorschuiven, dat is helemaal niet ideaal? Om elke dat je steeds jaar... weer naar een andere post moet? Ik vind dat er een regionale specialisatie moet komen. en Dat zegt dokters van Leeuwen ook. Je moet nu, omdat je minder mensen hebt met minder middelen, moet je mensen natuurlijk wel gewoon goed kunnen opleiden... en dat ze hun kennis heel goed kunnen inzetten voor Nederland. Want ja, in het ene land moet je natuurlijk toch heel anders zijn dan in het andere. Stel me voor dat je in Ghana een heel ander soort ambassadeur moet zijn dan in uh, Precies. Amerika. Ja. Vind je zelf dat uh, Nederland had een grote traditie had met Max van der Stoel... bijvoorbeeld een belangrijke, grote, imposante minister van Buitenlandse Zaken... Hans van den Broek werd ook altijd ja. genoemd. Is de kwaliteit in die zin afgekleden van de Nederlandse eh, diplomatieke eh, dienst en eh, buitenlandbeleid? Nou, wat, wat je wel ziet, is dat er ontzettend de nadruk is geweest op beheer. Ja. En kijk, straks krijgen we die Europese buitenlandse dienst. Nu gaat Bert Koenders naar Mali. Welke mensen hebben we nog hè, om ja. straks internationaal actief te zijn op dat hoge niveau? Dankjewel, Petra Stienen, een Arabiste, 17 jaar lang werkzaam geweest als diplomaat. Dus zij kan het weten. Het ging over het onlangs verschenen adviesrapport over modernisering van de diplomatie. Dank jullie wel, uh, allebei. Wij gaan om uh, 9 uur gaan we dappen verder met uh, Dirk Poot, voorzitter van de Piratenpartij. En dan gaan we het hebben over Deep Package Inspection. Ja, wat is dat nou weer? Nou, tot zo.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 Dit is Radio 1.